Gestart. Dit is door Negens met het NOS Journaal. Het Griekse parlement is het niet gelukt een nieuwe president te kiezen in de eerste ronde van de vervroegde verkiezingen. De enige kandidaat, Stavros Dimas, haalde niet de benodigde meerderheid van 200 van de 300 stemmen Hij kreeg 160 stemmen. Vorige week zondag besloot de Griekse regering de presidentsverkiezingen te vervroegen. Dat heeft te maken met de onderhandelingen in februari over het steunpakket van de EU en het IMF. Eigenlijk zouden de gesprekken daarover samenvallen met de presidentsverkiezingen. Maar premier Samaras was bang voor politieke onrust als de verkiezingen en de onderhandelingen tegelijkertijd zouden zijn. Ruim 500 actievoerders hebben zich verzameld op de Grote Markt in Groningen. Ze willen dat minister Kamp de gaswinning in Groningen vermindert... naar 30 miljard kubieke meter per jaar. Het kabinet wil bijna 40 miljard kubieke meter winnen. De protest is een initiatief van onder meer de Groninger Bodembeweging. De actievoerders kregen fakkels uitgereikt. Het lopen van de Grote Markt naar het provinciehuis. Kamp zal vanavond waarschijnlijk het provinciehuis bezoeken... om zijn besluit over de gaswinning toe te lichten. Op het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag wordt nog altijd gezocht naar een oplossing voor het politieke probleem rond de vrije artsenkeuze. De PvdA-top overlegt daar met de senatoren die vannacht tegen het wetsvoorstel van minister Schippers stemden. Schippers heeft goede hoop dat er een oplossing komt. De sleutel ligt volgens haar bij de PvdA. Er komen geen asielzoekerscentra in gemeenten waar bestuurders te veel bezwaren hebben. Dat zegt Janet Helder, bestuurder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Volgens Helder is dat een van de lessen die het COA trekt uit de weerstand die er ontstond in het Drentse dorp Oranje over de komst van honderden asielzoekers. Ze zegt dat er soms meer tijd nodig is om draagvlak te creëren. Normaal gesproken heeft het COA acht of negen maanden om ergens een asielzoekerscentrum te openen. Daar was in Oranje veel minder tijd voor. Het weer bewolkt en zacht met minima rond 9 graden vannacht. Eerst is het droog, later valt er vaker regen of motregen. En ook morgen overdag opnieuw bewolkt met regen of motregen. 11 tot 14 graden, dan is het erg zacht. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. Zie FM. Dit is kerst met Zie met men nu, Peaceful Radio. Een hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1043 hier op CIVM Zandvoort. Mijn naam is Benno en ik schuif de plaatjes...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 the ZANG mm -hmm. DFM, wens jullie allemaal fijne dagen.